Streen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben aangekondigd dat de importheffing op Europese vliegtuigen binnenkort omhoog gaat. Het gaat om een stijging van 10 naar 15 procent. Toestellen van vliegtuigbouwer Airbus worden daardoor duurder in de VS. Met de hogere heffing willen de Amerikanen de Europese luchtvaartindustrie treffen. Maar Airbus zegt dat vooral de Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen er zelf last van zullen hebben. Die kampen namelijk met een tekort aan materieel. En moeten straks dus meer betalen als ze toestellen bij Airbus bestellen. Garnalenvissers hebben de afgelopen jaren veel meer gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning mocht. In de Baddenzee en langs de Noordzeekust hebben ze in 2017 en 2018 ruim de helft meer gevist dan toegestaan. Blijkt uit documenten die in handen zijn van de NOS. Volgens betrokkenen werken er bij toezichthouder NVWA veel te weinig mensen om goed te kunnen controleren. Na de vakbonden vragen nu ook werkgeversorganisaties om extra geld voor het onderwijs. Het kabinet moet direct miljoenen uittrekken om het lerarentekort aan te pakken... schrijven de werkgevers in een brief aan premier Rutte. Zij zijn bang dat bedrijven in de toekomst te weinig gekwalificeerd personeel kunnen vinden. Ajax neemt voor een recordbedrag een aanvaller over van Sao Paulo, meldt Braziliaanse media. De 19-jarige Anthony Mateus dos Santos zou Ajax 20 miljoen euro gaan kosten. Maar de transfersom kan door bonus nog oplopen tot 29 miljoen euro. Niet eerder betaalde een Nederlandse club zo'n groot bedrag voor een speler. Tot nu toe was de Serviër Soleimani de duurste speler. Voor hem betaalde Ajax in 2008 ruim 16 miljoen euro. Het weer vrij veel bewolking, met vooral op de Wadden en langs de Noordzee. Noordwestkust wat regen of motregen. Het is zacht met een graad of 12. In de loop van de avond neemt de wind toe en morgen waait het fors. Vooral aan de kust is het dan erg onstuimig. Er valt vrij veel regen, maar het is wel erg zacht met 12 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeers... Verkeers... Verkeers... Dit is wijnal zwaan bij de AND? Er staan op dit moment geen files.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 Laat je niet misleiden, vooral niet rond het spoor. Wacht even, blijf leven. Ga naar prorailnl slash veiligheid voorop en test je zintuig. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu, goedemorgen Zandvoort. You've done it all. No.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 Het is het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort vanuit het gezellige Hotel Hoogland. Het is hier uh, volle bak, er zijn veel mensen, veel gasten. Dus als u zin heeft in koffie of radio kijken, luisteren, kom dan vooral even langs bij Hotel Hoogland. Wij uh, luisterden net naar Steve Harley Cockney Rebel, Make Me Smile. Nou, Make Me Smile is uh, volgens mij van toepassing uh, Henk Beuren. Goedemorgen Henk. Goedemorgen. Fijn dat je er bent, want uh, we hebben jou eventjes uh, tussendoor uh, ingepland... Uh, vanwege uh, de actie die jullie hebben gedaan uh, met de Douwe Egbertspunten. En het is een gigantisch succes geweest. En volgens mij hebben jullie je helemaal rot gelachen... Voor de, van de hoeveelheid uh, punten die er binnen zijn ja. gekomen. Nou ja... Met name ook landelijk, hè? maar om te, om te beginnen Zandvoort. Het was de eerste keer, ja. de achtste keer voor Nederland landelijk. En hier in Zandvoort zijn 227.000... Nog even van, vanuit welke organisatie dit gedaan is? De uh, om... uh, Precies International Nederland, ja. uh, in vele steden en dorpen. Uh, dat is acht jaar geleden begonnen. En om je een idee te geven, toen leverde dat 6500 pakken koffie op. Zandvoort hij heeft uit alle hoeken en gaten voor het eerst. Want dat kon je dus echt wel zien ook, aan de oude helistiekjes die er omheen zitten. Ja, die vielen gewoon er vanaf spontaan. Ja. 227.000 punten. Landelijk vorig jaar 63 miljoen, dit jaar 65 miljoen. Kijk, Vorig jaar 130.000 pakken koffie. En dit jaar 134.000. Nou, dat wordt altijd uh, uh, tijdens een uh, koffiesessie... ...op een landelijk distributiecentrum in Rotterdam gedaan. Nou, de Lions dragen over aan Douwe Egberts, aan een hele aardige mevrouw. En die aardige mevrouw die laat vervolgens de ambassadeur van de voedselbank, René Vrogen. Een, ...een onthulling doen van een enorme doos waar dan die 65 miljoen en die 134.000. Nou, ...die maken allemaal nog een praatje natuurlijk... En uh, geweldig. Ja. Ja, en, waar leidt en die pakken het? koffie, die dus voor de punten verkregen ja. worden. Die gaan naar de voedselbank. Pro, ra pro rato worden die verdeeld over de voedselbanken Nederland. Van Nederland. En dan wil natuurlijk in Zandvoort weten hoeveel krijgen wij er dan? Nou, wel 496. Ik moet je eerlijk bekennen, ik weet niet hoeveel uh, mensen hier bij de voedselbank komen. Maar Zandvoort heeft een voedselbank ja. via HLM. Dinsdagsmiddags ja. is dat in het ja. pluspunt ja. in uh, Noord. Maar, er is ook oud, vreemd geld opgehaald. Oh ja. En dat wordt berekend over het netto gewicht. Want ze hebben een, een ervaring van 50 jaar. Uh, want daar is de Lions mee begonnen. En dat is later een stichting Fight for sight geworden. Nou, hier is uh, 12 kilo netto geld opgehaald. Dat zijn Het gewicht zijn natuurlijk de munten. Ja. En die munten die worden uh, op veilingen geveild. Die gaan naar verzamelaars. Die gaan zelfs naar China toe voor verzamelaars. En wat niet bruikbaar is, wordt dus gewoon omgesmolten. Ik heb ze van de week in mogen leveren bij een uh, gecertificeerde teller. Iemand die ook verstand van valuta heeft. Ja. En nou, die legde mij uit. Hij zegt Henk, die 12 kilo dat is 600 euro. Maar? En hij keek even snel door 34 verschillende valuta aan papiergeld... hij zegt, nou dat is goed... als ik het zo even bekijk... 150 euro cash. Dus dat was ook enorm... Geweldig. Waar gaat het heen? Dat gaat naar de zichting Fight for Sight. Ik was hier eerder met Gerard Smit... oud-oogarts. Ja. Die lid is bij ons en hier uh, in Bentveld woont. Die heeft vele operaties... met name in Nepal uitgevoerd. Want er worden dus staaroperaties... in derde, derde wereldlanden voor verricht. Uh, dat is in de loop der jaren 47.000 geweest. Nou, en dan zeg je van, nou, 600, 700 euro uh, Zandvoort. Ja, nee, dat is dus goed voor 40 staaroperaties. Kijk, hoe bijzonder is dat. Schitterend. Ja, ja. fantastisch. Helemaal nou, onze geweldig. volgende actie, dan heb ik misschien een scoop. Onze eerstvolgende actie, zoals Lions Club Zandvoort, is dat 21 maart, zaterdag, 21 maart, is wereldsyndroom downdag. Ja, en dat wordt uh, dit jaar hier wordt er een evenement georganiseerd waar men nu een bespreking over voert op het strand en in en op het strand van Thalassa. En daar gaan wij onze medewerking in materiële, financiële en handjeswerk aanvullen. Helemaal goed. 21 maart zet in je agenda. Ja. Dat is dus ja. de dag voor de maar mensen van Maar dat na vandaag, want er vindt nu een bespreking over plaats in Thalassa. Wordt daar dat... wel weer publiciteit op... aan gegeven? Wij, ho wij horen als het de daar graag van. Ja. Dan, dan ligt dat wij ook keer nog keer even daar uitgebreid aandacht ja. kunnen gaan besteden. Dat, maar in ieder geval, de mensen van Zandvoort bedankt voor het doneren Absoluut. van de Douwe Echtwets uh, punten. En, uh, en blijf bij DE, want het zal best nog wel een keer opnieuw gebeuren. Ja, nou de bedoeling is dat hier een permanente zuil voor geld komt, het nou, hele jaar. helemaal goed. Dankjewel Henk, Dankjewel voor je dat kom. Dit was keer. even tussendoor, hè? Dus ja, dat de mensen ja, niet ja, denken okay. dat we je wegsturen, maar dit nee, nee, nee, was een het tussendoortje. Inge... even tussendoor, ja, precies. Prachtig, gedankt. Nu weer aan de koffie. Oké. Okay. Ja. We gaan uh, Georges Polman vragen om te komen. Ja. Nu aan tafel dus uh, Georges Pol. I don't understand. Dit was Paul McCartney, Hope of Deliverance. En bij ons zit Sjors uh, Polman. En uh, ja, Deliverance, daar uh, gaan we het over hebben. Want het, uh, het, het, er moet wat gaan gebeuren daar op dat Watertorenplein waar we nu aan zitten trouwens. Ja, vind je dat? Ja, ik vind van wel. Ik ook. Goedemorgen. Ja, ja, ja. ja. Het was natuurlijk het meest beladen politieke onderwerp van de laatste weken, laten we eerlijk zijn. Uh, vanaf van de laatste, nou de 2015, ja, ja, of zo. de laatste ja, nou, vijf ook, jaar. Nou laten we het, laten we het kleiner hebben. Uh, maar ook in 2006 heeft de gemoederen nog uh, verhit, dus ja. van de laatste, ja van de, de, de jaren 2000. Uh, ja, nee. het hoort een beetje bij ja, Het loopt, laten we eerlijk zijn. Ja. Ja. Toch? Maar goed, hoe staat het ervoor? Um, ja, wat uh, jullie natuurlijk in de lokale krant uh, hebben kunnen lezen. En ook met de raadsvergaderingen hebben kunnen horen. Ja. Uh, het staat er goed voor. Uh, in die zin dat we overeenstemming hebben met uh, alle betrokken partijen. Dus we hebben een vaststellingsovereenkomst uh, getekend. En iedereen die doet een, een klein stapje opzij. Zodat er plaats genoeg is aan de tafel. Mensen stappen over hun eigen schaduw heen. Ja. En we hebben dus een, een overeenkomst om het plein uh, zeg maar te ontwikkelen binnen het bestemmingsplan. Ja. Dus er is een ontwikkelaar uitgekozen, Bad Zandvoort, uh, zeg maar, uh, onze opdrachtgever. Ja. En dan gaan we met uh, drie architecten uh, gaan we, uh, binnen het concept, het grandeurconcept van Bad Zandvoort, zoals we dat in de tijd gepresenteerd hebben. Gaan we dat plan uh, mooi uitwerken. En, en jullie, de eerste gesprekken hierover die hebben al plaatsgevonden. Ja, de, de, ja. Er worden al ideeën uitgewisseld. Of is er al een beetje vastgesteld hoe de aanpak gaat worden? Ja dat klopt. We zijn eigenlijk, uh, op een gegeven moment was er een, een doodpunt, Zo rond uh, de vorige zomer. Toen zijn we daarna aan tafel gaan zitten met alle partijen. Hebben elkaar diep in de ogen gekeken. En daar is een bepaalde verdeling uitgekomen. Ja. Um, het plan bestaat uit uh, vier bouwblokken. Uh, ...op een gemeenschappelijk dek, met daaronder parkeren. Nou, wij zijn dan verantwoordelijk voor het, uh, het parkeren, het dek en de twee middelste blokken. En dan is er één blok voor uh, Remo de Biasen en één uh, blok voor springtijd. En het blok voor springtijd dat is het blok wat grenst aan de Watertoren... ...zodat zij daar een soort brug kunnen vormen naar het plan van uh, de toren... ...waar zij nog druk mee bezig zijn met de Watertoren Zandvoort CV... Om daar een aangepast concept te maken. Want dat is iets... Ja, er zijn wel wat randvoorwaarden vastgesteld in die vaststellingsovereenkomst. En die is dus ook goedgekeurd door de gemeenteraad. Maar binnen die randvoorwaarden moeten zij dat nog uitwerken. Dus we hebben een integrale ontwikkeling. Die bestaat uit twee fasen. En dat is nu eigenlijk het stadium dat we proberen die op elkaar aan te laten sluiten. En als we in tijd gaan praten, hebben jullie, denk jullie daar, zijn jullie daar ook mee bezig, dat, dat ook de Zandvoortse bevolking nu eindelijk ook eens een idee krijgt van nou, dan is het zover. Nou ja, wij zijn natuurlijk ambitieus, dat hebben we altijd al gezegd. Ja. Um, we gaan nu druk de gesprekken in met onze collega's om te komen tot een mooi plan, laten we zeggen, deze zomer. Dan wordt er meteen een uh, omgevingsvergunningsaanvraag voorbereid. Ja. We zullen ook uh, de omwonenden natuurlijk informeren voordat die aanvraag de deur uit gaat. Gewoon met, met een presentatie, denk iets aan een inloopavond. U zegt informeren, maar is het ook uh, een beetje meepraten? Hebben ze ook nog wel invloed? Kunnen ze ook nog eigen... Ja. We hadden het natuurlijk net over, uh, het is Zandvoorts, hè, hoe zo'n plan gaat. En mm -hmm. um, als je het hebt over meepraten, ja, dat, dat kan heel goed in Zandvoort. Ja, ja, nou, op een gegeven moment zit je met zoveel mensen aan tafel. Um, uh, en natuurlijk de gemeenteraad heeft uh, een behoorlijke uh, vinger in de pap willen hebben. Mm -hmm. uh, met bijvoorbeeld de woningdifferentiatie. Ja, ja, ja en, terecht. Uh, je moet je voorstellen, we, hebben, we komen nu uit op een kleine 50 woningen. Dat is, zeg 49 woningen. En nou, dan moet je dus 30 procent. Uh, ...sociaal van maken. Dus dat, dat zijn rekensommetjes. Die kom je natuurlijk nooit uit op hele getallen. Dus hoe ga je dat nu uh, verdelen? Dus, dus dat soort puzzeltjes... Um, ...om voldoende sociale woningen te kunnen maken. Natuurlijk ook binnen de haalbaarheid van zo'n plan. Um, ja, dat beperkt natuurlijk je bewegingsruimte om uh, iedereen uh, zeg maar, te laten participeren en invloed te geven. Je, je kan ook het, het is onmogelijk om het iedereen naar hun nee. zin te maken... Dus, maar dus, het is goed om nou ja, gewoon toch wel te luisteren naar wat er leeft. Zeker, zeker. Uh, maar we hebben natuurlijk al een behoorlijke aanlooptijd gehad... en we blijven binnen het bestemmingsplan. Dus dat betekent dat zo'n bestemmingsplan... Eigenlijk is dat al de, de ruimte geweest. Ja. Waar alle inspraakprocedures zijn geweest. Hè. Daar is dus uh, ja, wat iedereen dan de banaan noemt uh, uitgekomen. Dus zolang wij binnen die banaan blijven en binnen de maximale bouwhoogte. Uh, moeten er geen rare dingen kunnen gebeuren uh, zeg maar, die omwonenden niet hebben kunnen zien aankomen. Uh, ja, precies. Ja, en en daarnaast het. proberen we natuurlijk zo goed mogelijk vast te houden aan ons Bad Zandvoort concept. Wat iedereen al kent. Uh, maar ja, er zullen natuurlijk vanwege de nieuwe eisen... en ook, uh, je bent in gesprek met het Hoogheemraadschap... over uh, hoe je omgaat met de grondverplaatsing in een kerngebied van de zeeveiligheid. Dus ja, ja het zijn heel veel uh, afwegingen die je moet maken. Nou, er komt veel meer bij kijken dan je... Eigenlijk zou bijvoorbeeld kunnen... Tegen bouwkosten. Uh, ja. nou, laten we het ook nog eens even de stikstoffen bij laten komen. Ja, wat precies. misschien ja, nog een rol ja. kan spelen. Parkeernormen die in beweging zijn. Uh, ja, er is natuurlijk heel veel druk op de woningmarkt uh, voor starters. Maar ook uh, is er ontzettend behoefte aan oudere woningen. Zodat je een, ja. een, een doorstroming op gang kan uh, brengen. D -d dus mensen die, uh, oudere mensen die in een eengezinswoning uh, wonen. Ja. Die willen natuurlijk graag naar een onderhoudsvrij ja, appartement. Drempeloos, drempeloos levensloopbestendig. Ja, en die absoluut. laten dan een mooie woning achter die weer geschikt is voor een jong gezin. Dus dat is natuurlijk waar nu de focus op ligt van, van goede ja. woningen. Waar Stanford behoefte aan heeft, zodat je een doorstroming krijgt. En dat er ook plek is uh, voor de starters uh, op de woningmarkt. Want ja. die hebben het natuurlijk heel moeilijk. Ja, absoluut. En, en wat, wat is het, uh, uh, het haalbare termijn zeg maar waarop je... Uh, kan stellen, oké, okay, nu kon, kan er een maquette neergezet worden met dat wat alle uh, betrokken partijen aanvaardbaar vindt. Ja, dan denk ik dus echt uh, uh, rond de zomer. Dat is natuurlijk uh, flink. Ja, je uh, moet wel doorwerken. opschieten. Ja, ja. Maar we moeten, ja, maar dat is ook wel de intentie. We gaan ja. nu niet. Uh, we gaan nu, uh, het Vosthas is lang vastgeven. genoeg uh, gedebatteerd ja. geweest. Ja. Ja. Nee, we hebben er echt zin in, weet je. Het is echt iets waar onze vingers die, die jeuk al vijf jaar. Ja. En we willen gewoon die grandeur. Uh, we hebben het nu ook net gedaan op het Raadhuisplein. Een beetje, ja, veel mensen zeggen daarvan: het is alsof het altijd al gestaan heeft. Ja. En, um, maar de Nobletree, uh, waar de Noble Tree zit, die, ja, precies. Ja, nou, is dus. ik vind het prachtig. prachtig. Ja, maar mooi. daar heb je echt het plein afgemaakt. Ja. En uh, natuurlijk uh, met de ijsbaan. Uh, ik zie al wat priemende blikken hiervan opzij. Ja. Nee, maar daar zijn er alternatieven voor. Ja. Bij, uh, Leo Miesbeek heeft daar een paar prachtige plannen voor gemaakt. Die heb ik gezien. Ja. Ja. Nou, als je die gaat gebruiken, dan, dan nou, is er niks aan de hand. Knik erop uh, in instemmend. Dus, ja. Uh, ja. Ja. dus je zoekt altijd naar uh, het beste compromis. De, ja. Dat is eigenlijk een beetje inherent aan ons vak. Uh, we willen... Ja, so, zo goed mogelijk afweging maken en dan kijken van... Iedereen tevreden stellen. Kan je 1 en drie voor elkaar krijgen. Zou, zou de toren zelf, hè, want die toren dat ja, is wel dat een, dingetje. Is een dingetje. Zou die toren zelf nog een, uh, uh, uh, uh, nou, ik zal het niet een struikelblok willen noemen, maar een beetje een haakje kunnen blijven of zijn? Uh, nou ja, op dit moment is dat nog een onzekere factor in die zin dat de plannen daar nog niet voor bekend zijn. Uh, maar daar wordt heel hard aan gewerkt. En Alleen... ja, wie, wie doet dat ook weer? Wie zorgt voor dat dus, stukje uh, van de Watertoren? De Watertoren Zandvoort CV. Ja? Nou, die is natuurlijk de eigenaar. Die is de hè? eigenaar. En die is van plan om met Springtij uh, dat, daar, dat plan uh, te ontwikkelen. Ja. En daarvoor hebben ze bepaalde randvoorwaarden gesteld. Uh, bepaalde uitgangspunten. En uh, ja. Ja, daarbinnen moeten ze een plan maken. Ja. Wat natuurlijk ook uh, aansluit op het Bad Zandvoort verhaal. En op, op Want... de andere twee... Uh, Architecten die daar natuurlijk uh, aan ja, de gang gaan. Klopt, ja, klopt. Ja. Nou, ja, dus een van de, die andere twee architecten... Ja. is dus ook uh, betrokken ja. bij de toren. Bij de dus, toren. Dus, dat ja. is eigenlijk ja, wel grappig. Hè? Dus je bent met elkaar aan het praten vanaf augustus. En je hebt natuurlijk een ballast uit het verleden. Dus je kijkt af en toe een beetje bedenkelijk. Uh, ja. Maar ondertussen uh, is er gezegd... Uh, als we achterom blijven kijken... dan gaat het dat nooit het wat is. worden. Nee. Uh, het stof is nu een beetje neergedwarreld. Dit is de status quo. Ja. En laten we, laten we nou gewoon... Uh, Verder gaan. Uh, als de Als bureaus zorgen dat er iets komt. En als we blijven kissenbissen, dan komt ja, er nooit wat. Dan uit. komt er helemaal niks. Ja. Maar heb ik nog even een andere vraag. Want uiteindelijk hebben jullie natuurlijk alle drie uh, de toren gebruikt. Hè, bij het eerste ontwerp. Hè? Want jullie hebben allemaal een ontwerp gemaakt. Ja. En daar zat de toren bij. Uh, hoe is nou die keuze gemaakt om dan dat te geven aan het bureau. Wat daar nu naar gaat kijken. Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Je hebt uh, twee verschillende grondeigenaren. Uh, van het plein is de gemeente de grondeigenaar. Dus die heeft daar een bepaalde invloed voor een selectietraject. En uh, die is nu ook in onderhandeling met onze opdrachtgever Bad Zandvoort om het plein te verkopen. He, dus, ja. dus we hebben afspraken gemaakt, maar het plein is nog niet verkocht. Dus de randvoorwaarden die worden nu verder uitgewerkt. Er wordt heel hard gerekend van uh, wat nou, is nou uh, de residuele grondwaarde onderaan de streep. Uh, dus dat is eigenaar één. Daarnaast heb je eigenaar 2. En dat is dus het gedeelte van de toren. En dat is de Watertoren Zandvoort CV. En die hebben hun eigen uh, verantwoordelijkheid. En die hebben hun eigen bevoegdheid hè, als eigenaar. Dus die gaan aan de slag met dat monument. Ja, oké. Okay. En de gemeente is daarbij betrokken. Als uh, verkopende partij hebben ze in de tijd in 2006 voorwaarden gesteld. Ja, en goed. natuurlijk uh, ten aanzien van de ordening, met het bestemmingsplan. En ook de verantwoordelijkheid... ...van de gemeente naar de omwonenden toe... ...dat de processen goed verlopen. Uh, dat, dat is een ander uh, verhaal. Nou, mooi. De, de, de conditie van de toren, hoe is die? Want als je er zo naar staat te kijken... ...dan denk je van nou... ...er moet, er moet nog niet een Dennis of een Cailleraad voorbij komen... ...want dan uh, ligt die op zijn rug. Um, ja, wij hebben daar in 2015 alweer... ...door uh, een constructiebureau naar laten kijken. Ja. En uh, je moet je voorstellen... ...die toren, dat is een betonnen skelet... Waar die twee waterreservoirs in zitten. Ja. Eigenlijk als je die doorsnijden ziet, is het een soort uh, kuifje raket. Dus hij staat hoog op de poten. Ja. En dan heb je twee tanks van die ronde cilinders boven elkaar. Met elk uh, rond de 500 kub water. Mm -hmm. En dan bovenin zit dat uh, uitkijkpunt. Ja. Ja, dat skelet, dat is heel goed gemaakt. Dat is eigenlijk uh, heel solide. Okay. Vandaar onze huivering om daar allemaal gaten in te ja. maken. toen Tijdens dat selectietraject. Uh, dus dat blijft al staan, dat betonskelet. Dan heb je daaromheen, zeg maar die, die achtkantige uh, gemetselde muur. Ja, dat is 50 centimeter dik uh, metselwerk. Met, met een soort betonkern uh, daar ook weer in. Dus dat is heel solide. Uh, je moet natuurlijk omgaan met je scheurvorming en dat repareren. Oké, okay, dus ja. het is een kwestie ja. van repareren, maar hij blijft nou ja, prima staan. Dat was onze visie. Ja. Uh, andere mensen denken daar weer anders over. En, uh, dus ja, uh, dat is niet onze nee, verantwoordelijkheid. Precies, nee. dus, dus ik ben benieuwd wat er uitkomt. Nou ja, ja, ik denk dat wij uh, met z'n allen, alle, alle Zandvoorters, ongelooflijk blij ja. zijn dat het nu eigenlijk op gang komt. Ja. En wat er inderdaad allemaal in dat verleden gebeurd is. Nou ja, Vergeten. op z'n holland gezegd een streep te ronden en nu met drie architecten en alles in de omgeving aan het werk. Nee, We gaan echt ons best doen om daar iets heel moois van te maken voor Zandvoort. We geloven erin. Absoluut. We gaan het zien tegen die tijd. We gaan ja. luisteren naar Paul Simon Mother and Child Reunion. Heel mooi. For the Lifetime Nu aan tafel. Bergen ja. Classic Concerts. Het is morgen weer zover. Goedemorgen, ja, dat Goedemorgen, klopt. Morgen. welkom. Morgen hebben we een piano-recital. Ik heb even gisteren voorgeluisterd. Dat is fantastisch om te horen. Ja, dus mooi hè? Heel ja, mooi. Ja. Vertel eens. Nou, we hebben een dame uit Georgië. Ja. Ze komt uit Tbilisi. En sinds 2017 heeft ze Nederland gekozen als uh, domicilie om. ...verder te gaan in haar uh, pianocarrière. Uh, ze heeft echt uh, heel veel prijzen al gewonnen en opleidingen gedaan. En, uh, dus vanaf haar twaalfde speelt ze al uh, de vleugel. En uh, ze wordt... Eigenlijk wel wat je ook zei dat het zo prachtig is, ze wordt geroemd om die speciale techniek ja. die ze heeft. Er, er zit iets zachts in ja. en dan ineens kan het toch weer ook ja. helemaal ja. ontploffen. Dat ja. vind ik heel apart. Wat, wat ze zeggen over haar is, ze, ze speelt volgens een bepaalde dynamiek waarbij ze je weet te raken in je ziel. Tot in het diepste van je ziel. Mm -hmm. en dat vind ik kan me er iets bij krank. voorstellen? Ja? Nou ja, dat wordt over haar gezegd. En ja. Ik heb er ook naar geluisterd en inderdaad, ze weet je wel te raken. Wat dus. ik erg mooi vind is dat ze zo ontzettend zacht kan spelen. Ja. Dus dat ja. wordt morgen toch wel een uitdaging dat iedereen heel erg oplet ja. Ja. om die rust te houden. Ja. Ja. Keten van Sharamushvili. Het ja, is een naam waar je, waar je over struikelt. Ja, ik doe dat continu, dus ik zeg het maar niet. Ik nee. laat het aan jou over. Oké. Okay. Maar uh, ja, we zijn heel blij dat ze, uh, dat ze zich... Ze heeft zich eigenlijk aangemeld oh, ja? bij ons. Ja, ja, hadden, en... uh, uh, ja, dat hebben we wel meer hoor de laatste tijd. Dat, uh, dat mensen dus... Uh, ja, gewoon uh, een Horen en weten van en, jullie ja. we staan bij doel En wat ja. wij doen. En zo langzamerhand beginnen we. Ik heb ooit eens gezegd in het begin. Ik wil dat Classic Concert net zo beroemd wordt als Prinsengrachtconcerten. Ja. Maar daar ben ik wel een beetje van teruggekomen. Maar aan de andere kant nou, heb ik nu... Nou, in, in Zandvoort wel. is het al gelukt. Laat ja, eerlijk nou, zijn. Nou, ja, nou, ja, maar nu de regio ook, nog. He, regio dus ook ook langzaam groeien. De regio ook wel. Ja. Maar landelijk moet het toch nog wel wat meer... Uh, maar ja, als je dan kijkt naar nou bijvoorbeeld met het kerstconcert wat we hadden, dan komt wel uit het hele land, ja. vanuit alle windstreken komen mensen naar Zandvoort. Dus wij zetten Zandvoort wel daarmee op de kaart. Ja. En deze dame uit Georgië, nou het is toch fantastisch? Ja, dat a, bij absoluut. In, in uh, Heb zij ook hier in Nederland gestudeerd? Uh, oh, dat durf ik niet te zeggen. Even dus, uh, kijken, hieraan. ja. ze heeft ja, ja. in Amsterdam en in Hamburg. Heeft ze wel, uh, was ze student van de piano-gigant Jan Wijn. En uh, ze heeft een aantal imposante opleidingen gedaan, hoor. Dat, ja, ze heeft een master aan het Staatsconservatorium in Tbilisi. Ja. Ze heeft uh, ook nog uh, gestudeerd in Hamburg op de Hoog Hoogschule voor Muziek en Theater. En ja, ja. Ze ook masterclasses geeft ze. En ja. dat schijnt ja. echt helemaal te gek te zijn. Ja. En op haar veertiende heeft ze het Rubenstein concours gewonnen in Parijs. Dan ben je veertien jaar. Ja, dan ben je veertien. Dan, ja. dan kun je wel wat. Dus uh, ja. ik, weet, ik weet niet hoe oud ze is. Nee. nee? Oh, wat grappig. Ja. Weet je het echt niet? Nee, nee, nee ik weet het echt Ze niet. zegt het ook niet. Nee, nee. <laughs> oh, nou, het, het punt is dat op haar bio, op de website staat ook inderdaad... Geen geboortedatum nee. of leeftijd. Maar het is ook een prachtige vrouw om te zien. Vind je niet? Ja, nee, absoluut. Ik vind het uh, echt... Ze heeft een paar ogen van ja, jou ja, daar. Ja, zonder meer. Dus, uh, ja. Um, ja. Het, is, het, het kost 5 euro om bij jullie te ja, komen. Ja, het, ja is toch, het is nog steeds ongelooflijk. Het is hè? bizar. Ja, na 20 jaar. Voor zoveel kwaliteit. Ja, ja. Voor zoveel mooie muziek. Ja. 5 euro. Uh, de kerk is open om hoe laat. Half drie gaat de kerk open. En om, en drie, drie, om drie uur begin begint het, het concert. Ja. Ja. Nou ja. En inderdaad slecht. La, laat je door de storm de kerk in waaien. Ja, uh, en, en, en niet van, van ja. mooie klanken. en Ja, en, dus ja akoestiek in die kerk Schubert, is natuurlijk geweldig. Uh, ja, de, ja, dat Liest. is misschien wel even leuk ja. om te horen. Ja. Wat gaat ze spelen? Want nou, ze speelt onder andere een stuk van Bach... Uh, ze speelt wat van uh, Schubert, de Impromptu. Dat is een heel bekend stuk van Schubert. Uh, uh, samen met, uh, ze heeft een compositie gemaakt, denk ik, van Schubert en Liszt. En daar doet ze dus het Ave Maria. En daar verheug ik me op. Ik ben altijd zo gek op Ave Maria. Ja, Ave Maria is prachtig. Maar, uh, dan na de pauze hebben we uh, Wagner uh, uit de Lower Green. Uh, van Verdi speelt, speelt ze iets, uh, Rigoletto. Uh, en Johan Strauss, uh, de arabesk, dat, uh, ja, dat zijn stukken dat... Uh, het is, een, dat het is kan... een hele mooie mix, laten we het dat zeggen. Het is een prachtige mix, ja. ja. Ze heeft dat ook heel goed uh, uitgekozen. En ja. Ik denk dat ze ook gekozen heeft datgene waar ze, zelf, waar uh, ze zichzelf voelt. Uh, ja, ja, heel ja, veilig bij ja, voelt ja, ja, ja, en heel ja, goed ja, bij voelt. Okay. Dat, uh, Gaat Classic Concerts dit jaar ook nog aandacht besteden aan Beethoven? Dat hebben we al gedaan in en, onze eerste. De eerste keer De ook? eerste keer, ja. In het en, openingsconcert. Was Ja, natuurlijk. Met het Hemesteed Philharmonisch. Ja, die ja. hebben de. Ja, ja, ja. De Overture Egmond hebben ze gespeeld. Speciaal mm -hmm. op mijn verzoek. Vanwege het Beethovenjaar. Ja. En we gaan kijken wat er nog komt. En of daar nog wat want Beethoven. We wordt natuurlijk dit jaar ongelooflijk veel aandacht ja, de besteed. Je ziet het ja. aan alle kanten het voorbij komen. Het komt overal voorbij. Ja. Het leuke is dat je het ook allemaal op verschillende manieren voorbij ziet komen. Ja. Dat dus ook. Uh, niet klassieke muzikers bezig zijn om te kijken hoe ze Beethoven over politiek ja, nou ja en ook over de man zelf hè? hoe ja. was hij hoe stond hij in het leven wat heeft hij meegemaakt en, en dat je daar wat meer over te horen krijgt En denk je van goh, dat, dat wist ik eigenlijk allemaal niet Soms ja nee. al een ja, ik hele ik verrassing heel... he, wat er voorbij is ja, kwam. ja, ja, ja. Of dat je dan uh, iets over iemand hoort dat je denkt goh, was dat ook Beethoven ja nou ja, uh, ik, ik kan alleen maar zeggen, mensen, ga naar dat concert morgen, want het wordt prachtig. En Het wordt heel, heel het mooi. Wordt heel mooi. Wordt Geniet kerk, er. Het is de kerk, de, de nieuwe stoelen in de kerk, maar die wil ik dan toch nog wel even noemen. Die zijn fantastisch. Vroeger slepte iedereen, uh, iedereen met een kussen om uh, een beetje goed te kunnen zitten. Maar nu zit je gewoon goed. Het is echt een concertzaal geworden. echt een concertzaal. echt een concertzaal. Absoluut de moeite ja. waard. Dankzij jullie misschien wel. Uh, nou, het is een, het is een gift geweest, hè? Ja. toch? Of niet? Nou, of niet het een helemaal. Gift was, nee, weet nou, het nou ja, niet, goed. Het is, in het ieder is van... wel in overweging nemend dat wij dus daar die concerten steeds geven. Ja. Dat ze deze, deze stap, stap wel hebben gemaakt, gemaakt hebben. Gemaakt ja. Ja. Ja. Nou ja, het is zeer dus, de moeite waard. Dus uh, graag mensen, half drie morgen gaat de kerk open. Ja. Van harte welkom. Uur. Vijf uh, euro kost het en het duurt tot ongeveer vijf uur. Hè? Ja, zo, zo zoiets, ongeveer. Ja. Dankjewel voor je komst. Heel veel ja, succes. Gedaan. Succes ook. Uh, wij luisteren even naar muziek. En dan wil ik eigenlijk, als jij het goed vindt Leon, uh, de agenda gelijk erachteraan doen. Zodat het bestuur van ZFM daarna alle ruimte krijgt om uh, het verder uh, het lijkt me een vol plan. te maken. Absoluut. Goed. We luisteren naar Dit waren de Dolly Dots met uh, Listen to the Radio. Nou, we gaan zo meteen praten met het bestuur van uh, CFM. Maar uh, om hun alle ruimte te geven gaan we eerst even de agenda doen. Uh, we beginnen met uh, de expositie in het Zandvoortsmuseum, de Wunderkamer. En die is nog tot en met 23 juni. En tot 1 maart de expositie Keizerin Sissi op de vlucht voor zichzelf ook in het Zandvoortsmuseum. Ja. En zoals we net gezegd hebben uh, en net gehoord hebben van vrouwtje um, van Tetterode is er morgen de boekpresentatie De Dertien Vrouwen in het Zandvoortsmuseum. En de inloop is vanaf half vier en het start om vier uur. We kunnen best zeggen dat het morgenmiddag een drukke middag wordt. Daarna hebben we om half drie gaat de kerk open voor Classic Concert. Je mag het nog een keer zeggen. Piano Recital van Keten van en echt, die naam die is niet te pakken. Charus Mavili. we ja. doen ons best. Ja, in de kerk. En dan uh, aansluitend is er in het Wapen van Zandvoort jazz. Dat ging vorige week niet door. Vanwege de storm om vijf uur is er jazz in het Wapen van Zandvoort. Mor uh, uh, ja, morgen dus. Ja, dan hebben we 20 februari sport in Stuif. Balsporten in de Corver Sporthal van 1 tot 3. En op 22 februari is er de Zandvoort Lightwalk. Die is volgens mij hartstikke uitverkocht. Ja. Ik vind het knap dat ze ja. dat hebben gedaan. Ja, het, en trouwens, ook, is een uh, heel ja, leuk initiatief. Heel absoluut. Leuk initiatief. Zonder meer. Ja. 22 februari ook. Daar hebben we in het eerste item vandaag over gehad. Piano Recital van Vidosi Kerjef, een jong talent uh, uit Bulgarije. En die geven een geweldig concert. Half acht. Om half acht, ja, klopt. 10 euro in de voorverkoop en 15 aan de kerk zelf, dezelfde yep. avond. En dan hebben wij uh, 27 februari de regenboogborrel bij Grand Café XL van half zes tot half acht. 29 februari. De babbelwagen Zandvoorts verleden en heden in de protestantse kerk om 8 uur. Ja, daar moet je bij zijn, want het is altijd geweldig, vind ik. Goed, uh, de rest gaan we straks doen. We okay. gaan we in ieder geval nu uh, praten met Walter Sans en met Maaike Koper, ons bestuur. Yeah. Mag ik wel zeggen? Nou, ik ben van het bestuur. Jij bent van, Walter van het Walter is van de programmaleiding. En misschien Toch wel iets inderdaad. Ja, als ja. ik dat ook meteen mag aangeven, iedereen. Uh, da goed. Dank jullie wel voor de, voor de kans om hier even wat te vertellen over 30 jaar Zandvoort.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 de studio is prachtig. Ja. Ja, de ja, nieuwe absoluut. studio op de ja, Toorweg. Ja, heel Torweg. trots en blij. Ja. Eerst in de Watertoren, daarna op het Gasthuisplein. De studio, nou, dat was klein, oud en uh, krakkemikkerig. Maar de studio die, de, die we nu hebben is natuurlijk geweldig. Ja, Wat een mooie plek. Ja. ja, en ik denk ook dat we het afgelopen jaar heel veel te danken hebben aan onze technische mannen. Die heel Zeker. veel aan de techniek gedaan hebben. Zodat we gewoon eigenlijk beter in de lucht zijn dan tijden bevoren. Ja, absoluut. Ja. Ja.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 Wat, wat, wat Zandvoort is natuurlijk aan de Formule 1 denken. Of je het er nu mee eens bent. Of je van oudsport houdt. Ik weet het niet. Dat, dat maakt niet uit. Maar ben je liefhebber. Dan zet je dus de deuren open. En dan luister je naar het live geluid. Lekker. Op dat moment. En uh, Je kijkt volgens mij televisie als je thuis blijft. En je zet de radio en zet je op ZFM. Om te luisteren wat er in het dorp gebeurt. Ja. Precies. Dat is een nou, beetje de insteek. Heel goed. Ik vind het een prachtige combinatie. En ik, ik woon op een punt, ik kan en de deur openzetten. En ik kan uh, kijken op tv. Als en ik kan de ook op, nog luisteren ja, naar de. Maar goed staan, dan dan we, als we als het overal. En als er iets gebeurt, bel je gewoon in naar de studio. Maar dat is door de zijn. Flying Reporter.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 Uh, dingen heb je het dan. Want ik bedoel, ik, ik liep gisteren richting de Dirk van den Broek. En er zat een meneer met een meisje aan de kant. Want dat kindje had een voetje tussen de ja. spaken gekregen. En dat zag er heel naar uit. Ja. Ja, weet ik je? weet niet of je dat live in de uitzending nee, ja. je? Ja. je? Het moet nee, wel duidelijk zijn ik, ik, wat we, voor nou dingen mensen Heel simpel, mensen We hebben voor de, we, we hadden afgelopen zomer hadden we die, die goede jongen in de uitzending. Die, um, daar hadden we een item over gemaakt. Die, uh, met zijn, uh, vel, die het vel ophaalde hier in de regio. Die liep hier dagen door de regio zelf vel op te halen. Ja.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 van de, media. de taak is ook om informatief te zijn, ja. eh, om iets te vertellen over cul uh, uh, cultuur, eh, om daar ook uh, ja. educatief te zijn, maar ook over sport en ook over uh, de evenementen die hier zijn. En dus uh, eigenlijk, wat speelt er in ons dorp? Veel. Of, ja, en dat, dat is heel veel. Heel veel. Ja, ja, heel dat veel, veel. Maar heel dat is ook dorp, iets, natuurlijk. dat moet je als radio laten, laten ja. horen. Ja. Zeker.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 Over techniek gesproken. Onze techniek geeft nu aan de Oh, sorry. We dat is toch heel En terecht. En dank jullie voor jullie komst en de uitleg. Uh, Leon, wij gaan uh, afsluiten. Ja, we hebben nog een paar kleine items uh, met betrekking tot de agenda. Een uh, nabestaande groep bij Ook Zandvoort, ja. de elke eerste maandag van de maand. En elke eerste dinsdag van de maand om half elf digitaal spreekuur u voor al uw vragen voor iPad, tablet, smartphone bij Ook Zandvoort, Vlemingstraat 55. en En dan elke vrijdag medische gymnastiek bij Pluspunt van kwart over negen tot kwart over tien. In de Flemmingstraat uiteraard. En dan bij de Blauwe Tram uh, is er elke eerste en derde maandag van de maand van 2 tot 4. Depressiesupportgroep bij de uh, Blauwe Tram. Info punt, uh, Pardon. Info depressievereniging.nl nou, ik denk dat we wel zo'n beetje aan het eind zijn. Ja. Vergeet niet, we hebben zometeen nog op de radio Jazz op zaterdag. Vanmiddag zitten Rob Harms en Albert-Jan Vos... die u bijpraten over de sport, nieuws en alles wat er gebeurt. Morgenochtend Jazz op zondag. En donderdag, echt belangrijk jongens... om 7 uur, de vierde ronde van de Rob Agda Award... die Jaap Koper rechtstreeks uit het pa uh, patronaat uitzendt. Vandaag bedanken wij... Kort draaien voor de muziek en de techniek. Uh, de redactie Gert van Kuik en Geddy Rutte, zoals gezegd, voor één keer. Hartelijk dank, Geddy. En de presentatie was door Irene de Jager. Leon van S, dankjewel. En ja, ik zou zeggen, een prachtig weekend. Zonder even nog even te roepen dat ook Hoogland weer, het hotel dus, weer hartstikke gastvrij was. Een heerlijke koffie, thee en water. Dankjewel allemaal. Fijn weekend. Thank you.